1 uur. NPO Radio 1 met Jort Kelder. Straks na het Radio gaan wij in Dr. Kelderenko. weer in op de hypes en de hysterie die ons verzwelgen. Ik praat met mensen die het beter weten dan ik over een groeiend fenomeen... waarvan vooral werkgevers overspannen raken, namelijk de burn-out. Bestaat dat echt? En zo ja, hoe komt dat, die burn-out? Voorts schrijft een uiterst schrandere technetaalwet-professor aan... die komt uitleggen hoe het toch kan dat online onzin tot waarheid wordt verheven. Dat straks in Dr. Keldrenko. komen. nu eerst het nieuws met Lieselot Thomassen. Het Israëlische leger waarschuwt dat het opnieuw hard zal optreden... tegen wat het noemt terroristische organisaties in Gaza... als het geweld aan de grens met Israël aanhoudt. Een legerwoordvoerder zei dat een dag na het begin... van massale Palestijnse protesten tegen Israël... die tot 15 mei moeten voortduren. Volgens Palestijnse bronnen vielen er gisteren bij rellen... met het Israëlische leger 15 doden en raakten 750 mensen gewond... De Palestijnen demonstreren omdat ze terug willen... naar hun oorspronkelijke woongebied in Israël. Gisteren was de bloedigste dag in Gaza sinds de grensoorlog... die Israël en Hamas in 2014 uitvochten. <tie> Rusland en Groot-Brittannië ruziën over een Russisch vliegtuig... op de luchthaven Heathrow. Volgens de Russische ambassade in Londen is het tegen de regels... door de Britse douane doorzocht. Het vliegtuig kwam uit Moskou voor een retourvlucht... Volgens de Russen wilden de douane het vliegtuig doorzoeken... zonder dat de Russische bemanning erbij was... en mocht de gezagvoerder er pas na uitgebreide onderhandelingen bij zijn. De Britten ontkennen dat het toestel is doorzocht. De verhouding tussen Rusland en Groot-Brittannië is slecht... sinds de vergiftiging van de Russische ex-spion Skripal.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 om aan de voetbalsupporters te verkopen. Dit moet je ook, vind ik, in onze stad niet willen. Echt 5000. u hebt de beelden gezien, echt stom dronken. Mensen begooien Dingen met blikjes, in. met bier, uh, alles maar doen in zo'n grote massa. Voor sommige bewoners in de Wallen, die zeiden het zelfs, het lijkt wel oorlogsgebied. Dat hoort niet in onze stad. En dat willen we eigenlijk ook niet met het toerisme. Mensen liepen stom dronken over straat. Uh, maar de alcohol werd daar ook gewoon verkocht. En gedronken dus. Ja, dat is ook wel iets wat mij verbaast. Hè? Dus aan de ene kant hebben we een stad die... Uh, uh, ik heb zelfs een foto laten meenemen van een van mijn wijkagenten. Van een supermarkt die normaal dat ja. niet heeft. Die echt ingekocht had. En speciaal de hele wand vol had met blikjes om mee te nemen naar buiten. En er is dus een verdienmodel om eerst met elkaar heel veel te verdienen aan deze 5000 man. Dan vervolgens zijn ze zo'n stroom dronken en dan hebben we een probleem. Een van de supermarkten waar hoofdcommissaris Aalbersberg het over heeft... zegt in een reactie tegen AT5 open te staan voor een gesprek met de politie... over een beter verloop van dit soort situaties. Een dronken vrachtwagenchauffeur heeft op de A4 een ravage aangericht. Op de snelweg was een ongeluk gebeurd... en daarom stonden op de matrixborden boven de weg rode kruisen, Maar de trucker negeerde die. Hij reed auto's van de politie en een weginspecteur aan. En op de A67 kantelde een vrachtwagen van een dronken chauffeur. Hij raakte lichtgewond en zit vast. De Pakistanse activiste Malala heeft voor het eerst in zes jaar... haar geboortedorp Mingora bezocht. In 2012 raakte ze daar zwaar gewond bij een aanslag, ze was toen 14. Onder zware bewaking bezocht Malala vandaag onder meer haar ouderlijk huis. Een man van 28 in Leeuwarden heeft bij een ruzie een andere man aangevallen met een mes. Een nee, en een zwaard zelfs. Die raakte gewond aan zijn hand. Volgens de politie was het een ruzie in de relationele sfeer. Het NOS-journaal. Onze lieve moeder is terug in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Het Maria-beeld uit 1280 was even de stad uit voor kleine reparaties. en voor onderzoek naar de staat waarin het verkeert. Vanochtend vroeg werd het beeld met wierook en gezang welkom geheten. Zagen de tevreden kerkgangers. Ik ben blij dat ze weer terug is hoor. Ja? <laughs> ja. Had u er gemist die week? Ja, ja. Ik ging toch wel hier naar de kerk, dat wel. Maar uh, ik vind daar mooier, ja? als ik het eerlijk moet zeggen. Dan bid ik voor mijn familie en zo. Was er iets anders dan is weer wel. Ik heb er toch af en toe echt wel uh, een gevoel bij dat het goed doet. Iedere zaterdagmorgen. Even kaarsje opsteken. Altijd, altijd bij het Beeldje, altijd. En zeker nu, omdat ik goed ziek geweest ben. Dus, uh, oh. dus, uh, dan heeft u het nodig om even bij dit beeld te zijn. Ja, eventjes ja. erbij zijn, even bidden en dan uh, het komt het goed. Dus het geeft je kracht, echt waar. Ik heb te vaak gebeden en het heeft wel geholpen. Ja? ja wel. had longkanker en... Uh,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 jaren, misschien zelfs eeuwen mee kan. Verslaggever Roel Pauw over het Mariabeeld, Onze Lieve Moeder. Terug dus in de sint janskathedraal kathedraal in Den Bosch. Een Rotterdammer van 23 is vanmorgen gered uit een vuilniswagen. Hij lag na een nachtje stappen zijn roes uit te slapen... in een grote groen container bij een winkelcentrum in Capelle aan de IJssel. Maar hij had er geen rekening mee gehouden... dat die vanmorgen zou worden geleegd in een vuilnisauto. De vuilnismannen wilden net de drukpers aanzetten... om de vuilnis dus lekker aan te stampen toen de man begon te schreeuwen... vertelt de politie. Wij kregen de melding vanmorgen dat er iemand geschreeuw hoorde uit een vuilcontainer en een arm zag. En die melding kwam vervolgens ook nog eens via via binnen, dus dan weet je natuurlijk toch niet wat er helemaal precies aan de hand is. Uh, dat kan zomaar iets heel erg zijn. Dus uh, ja, politie, brandweer, uh, ambulance, alles was er. En toen uh, lag er een uh, man voor roes uit te slapen. Die was gewoon een avondje op stap geweest blijkbaar. En, uh, die was te moe om verder naar huis te lopen en die dacht ik ga lekker daarin liggen. De Rotterdammer bleef ongedeerd en de politie heeft hem thuisgebracht. Beeldhouwer Jan Snoek is overleden. Zijn werken in vrolijke, primaire kleuren staan in het hele land. Bekend zijn onder meer de bedden voor het westeindeziekenhuis ziekenhuis in Den Haag.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 Ja, landgenoot, fijn dat u aan de transistor gekluisterd bent... van ons wekelijkse uurtje radiotherapie tegen Hypes en hysterie Live vanuit Vondel CS probeer ik hier iedere zaterdag orde in de verwarring te scheppen. En zeker in dit rally weekendje kan dat heel nuttig zijn. En uiteraard maak ik dit programma alleen maar met mensen... die het allemaal veel beter weten dan ik. Om te beginnen, naast mij, Diewertje Kuipers. Bijna dokter en onderzoeksjournalist bij Follow the Money. Welkom, Diewertje. En dan de twee zeer geleerde gasten aan tafel. Om te beginnen op links voor mij, professor Piek Vossen... gelauwerd wetenschapper en hoogleraar. Computer, computer, computer. Ik ga het zo uitleggen. Iets met lexicologie. Aan de Vrije Universiteit in Utrecht. Hij combineert taalwetenschap en informatica... om taalkundige verschijnselen te analyseren... met geavanceerde computertechnologieën. Hij gaat ons uitleggen hoe ophitserij op internet werkt. Kijk, dat is gewoon een mensentaal. En dan, links van mijn psychiater en stressonderzoeker... Doctor, meester Christian Vinkers. Verbonden aan, de, aan het Universitair Medisch Centrum te Utrecht. Studeerde rechten, farmacie, geneeskunde. En promoveerde op stress. Een alf en een beta in één. Wat u zegt, een multitalent. En nog millennial ook. Hoewel ik niet weet of dat een voordeel is. Nou goed. Uh, psychiater Vinkers uh, gaat analyseren hoe het zit met het fenomeen uh, burn-out. En dan eerst jij. Die werd je eh, journalist, politicoloog. Jij promoveert op, eh, zoals dat heet... de risicobereidheid van regeringen bij militaire interventies. Yes. Dat wordt jouw dissertatie, jouw proefschrift. Wanneer gaat dat gebeuren? 5 oktober. Ja. Ondanks een datum geprikt. Uh, en er zit ook wel een beetje commerciële reden achter. Want in die week later komt ook uh, een populaire wetenschappelijke bewerking uit... van mijn promotieonderzoek in boekvorm. Dus het leek me handig om dat tegelijkertijd in dezelfde maand te doen. En kun je nou voor <laughs> mij even heel kort samenvatten? de risicobereidheid van regeringen bij militaire interventies... Met andere woorden, uh, Nederland zit uh, in Afghanistan. Uh, en onderzoek jij dan hoe, um, nou ja, we, we, we, hoeveel dooien accepteren we, hoeveel bodybags? Ja, dat is een van de vragen die ik heb, ja. uh, uh, heb onderzocht. Uh, dat paper gaat ook binnenkort verschijnen in uh, een, een wetenschappelijk journal. En daar heb ik inderdaad gekeken hoe uh, uh, het publiek reageert... Uh, van Westerse democratieën... Uh, op militaire verliezen tijdens interventies. En wat blijkt... Uh, uh, je gaat erop vooruit in de peilingen. De eerste vier jaar. Ja. Dus uh, als je een oorlog gaat voeren als uh, democratische regering... Uh, dan is dat eigenlijk wel goed voor je peilingen. Maar dan moet je er wel voor zorgen dat de uh, uh, interventie niet te lang duurt. Want dan gaan mensen zich afvragen waarom we er eigenlijk ook alweer zitten. Wat je ook zag bij Precies. Afghanistan. En dan ga je erop achteruit in de peilingen. Dus je moet echt gewoon een blitzkrieg. Dat werkt het, het meest Die ja, weten wij ook wel. uit de geschiedenis. Hè. Um, we gaan even naar de, de hypes van deze week. Laten we eerst even naar, naar het journaal kijken. Wel, naar het radiojournaal van net. We hadden een Bericht dat het Maria-beeld is terug in de sint jan Kathedraal in Den Bosch. En ja hoor, sprak een luisteraar, mijn uh, longkanker is wonderbaarlijk genezen. Hoogleraar aan tafel, wat moeten we hiervan vinden? Nou, fantastisch als het werkt natuurlijk. <laughs> maar, maar heel plausibel is het natuurlijk niet. Nee. Want er gebeuren heel vaak dingen. Het is het post-hok-ergo-propt-hok, van waar is de causaliteit... als mensen beter worden en komt het door het beeld of iets anders. Maar als het echt waar is, dan, dan, dan wil ik zo'n beeld graag in het ziekenhuis nu terug te hebben. Ja, precies. Um, uh, dat is uh, dus uh, Christian Finkers, uh, de psychiater in Utrecht. Um, mijn andere uh, professor van dienst, Piek Vossen, vindt u daarvan? Dan dus zegt u, ik ben hier niet deskundig in, Maria Beeldjes. Allebei niet, nee. En loonkanker niet en Maria Beeldjes niet, nee. Nee, maar... nee. Maar ik sluit me wel aan bij de, de mening van de psychiater hier. Maar het is wel fascinerend dat dit soort, dat dit soort onzinberichtjes... in het Paapse volksdeel gewoon doorgaat, hè? Dieuwertje. Dat we in bijge dat bijgeloof. Ja, maar ik denk dat mensen het ook wel uh, fijn vinden... om daarin te kunnen geloven. Ik denk ja. dat dat misschien ook wel een, uh, een soort van payoff zit. Ja. Het is heel fijn om, om uh, het idee te hebben... dat uh, als je bijvoorbeeld uitbehandeld bent... dat er misschien nog een klein wondertje is. En wij overschatten graag <lacht> hele kleine kansen. Hè? Want mensen hopen ook elke maand dat ze de staatsloterij winnen. En ze hopen ook misschien ook op een wonderbaarlijke genezing. Uh. Ja, ja, misschien is het ook wel goed. En, uh, de, de, de, het geeft geestelijke kracht en dat leidt wellicht tot genezing. Jongens, andere uh, hypeje van deze week. We hadden een hele discussie over het vuurwerkverbod. Dat speelt natuurlijk al wat langer. Maar nu was er eigenlijk een voorstel om rotjes en ander knalvuurwerk gewoon helemaal te gaan verbieden. 69% van Nederland schijnt ervoor te zijn. Er zit geen politieke meerderheid in de Kamer. Maar je ziet eigenlijk meer de, de, de eeuwige neiging om dingen die wel eens een risicootje kunnen opleveren te verbieden. We mogen ook geen sigaretten meer in Transavia um, kopen nu. Nou, nou. Um, schrik jij ervan die wordt? Of denk je, ach... Nou ja, ik denk dat het wel uh, een soort van uh, een utopie is van de risicoloze samenleving. Waarin we ook een beetje naar de overheid kijken om ons te beschermen tegen eigenlijk de risico's van het leven. Mm -hmm. uh, ja, en er is natuurlijk ook een beetje de keuzevrijheid. En dat is natuurlijk altijd in een welvaartsstaat, is dat lastig. Van ja, in hoeverre moet je ook meebetalen aan het domme gedrag van anderen. En dat argument zie je ook steeds meer terugkeren. Hè. Of het nou gaat bij vuurwerkverbod, uh, of het ook gaat, bijvoorbeeld bij uh, voetbalwedstrijden, Hooligans. de maatschappelijke kosten van andermans domme gedrag. Uh, ja. ja, die intolerantie wordt steeds hoger. En daar maak ik me toch wel een beetje zorgen over. Want ja, je moet dat ook elkaars gekte ook een beetje kunnen accepteren. Elkaars niet zo fijne gedrag. Ja, zou je zeggen ja. Maar dat, dat, ik weet niet of we heel veel toleranter worden. Neem nou uh, een uitzending van De Wereldrijd Door deze week. En dat ging over... En welke grapjes mag je nou wel en niet maken nog uh, op televisie? Uh, en Matthijs van Nieuwkerk uh, startte een, uh, een fragmentje in. eigenlijk over de klassieke uh, Chinezen-grap. die bepaalde letters niet kunnen uitspreken. In 2007 was het fragmentje wat we nu zien. eigenlijk geen enkel. Of wat we nu gaan horen, eigenlijk geen enkel probleem. Daar kon je erom lachen. Maar tegenwoordig gaf dat ongemak aan tafel. Luister maar even. Want wat kan je nu kopen bij de bakker? Ja, pluimen, uh, bloot. Licht bleunen bloot, witte bloot. En hebben nog een En wat houden jullie zelf het liefst? Ik liefste licht bleunen bloot. Ja, het is wel een beetje flauw, maar, maar op, aan tafel kwam een bij een, een, een, een bijna gewijde stilte. Daar mag je niet meer om lachen. Voelen we dat ook zo? Nou ja, ik denk wel dat er uh, uh, uh, meer bewustzijn is over andere culturen en andere landen. Ja. En die landen die, uh, die pikken het ook niet meer, denk ik. Mm -hmm. Die worden ook boos als je dat soort grappen op de media uh, vertoont. Ja. En uh, ik denk dat mensen zich dan uh, wel bedenken voordat ze zoiets doen. Ja, oké. Okay. Jij, je Ja, ik vind het een beetje die, die overdreven voorzichtigheid... in de publieke ruimte met waar je wel of niet om moet lachen. Uh, we, ik heb ook Italiaanse familieleden... en wij vonden het altijd heel erg grappig dat u die uit kunnen spreken. Want de hoer is door. Uh, en dat, ja. dat vonden wij heel erg grappig. En daar maken wij uh, oh ja, heel graag grapjes over. En ik denk, dat moet je ook een beetje van elkaar kunnen hebben. kijk Als er geen kwaadaardige opzet erbij ja, ja. zit... Ja. Uh, en hier is het een beetje gebben. Het is natuurlijk ja, wel een beetje leedvermaak. Maar zolang het niet echt kwaadaardig is, denk ik van... nou ja, het is flauw, maar je moet... Met mensen ook niet als een soort van humorpolitie erbovenop gaan zetten... van waar de ander wel om en of dat mag of niet. Bovendien, als je het gaat verbieden of als je het zo tegen gaat dan zal het toch altijd nog wel oh, oh, ja, onder huid... De, de foute grappen worden toch nog wel aan de bar gemaakt, of niet? Ja, zeker. En dat ja. hoop ik ook wel, ja. Want dat, dat maakt de bar misschien... Het is heel ja, zo anders gezellig. als je dat in de media uitzendt. Ja. ja. Dat vind ik wel een groot verschil. Ja, zeker. Ja. Maar het is, bij de, dat... de Wereldzijd Door is natuurlijk ook het item... Dat ze dit soort... voor ja, ja. Ja. ze nog een opvatting in deze... Nou, als je het hebt over dat je met elkaar in, in, in gesprek bent over wat kan en wat niet kan, dan moet je ook tolerantie hebben voor mensen die, die wat intolerant zullen zijn, mm -hmm. toch? Dus als je het met elkaar erover hebt, dan bedoel je, aan de ene kant heb je mensen die gekwetst kunnen worden en aan de andere kant heb je ook mensen die, die grappen maken. Dus het, ja, dat is heel divers. Oké, okay, we gaan naar wat anders. We gaan naar religie. Sowieso dit, dit, dit weekend natuurlijk van het onderwerpje. Maar naar religie op scholen. Want er was de laatste weken wat nieuws over... een aantal private basisscholen in Nederland. De gedemocratiseerde scholen heet of democratische scholen heet ze, geloof ik. Die zouden geïnfiltreerd worden door uh, avatars. Door uh, tovenaars van de avatarstroming. Mij helemaal onbekend hoor, dat dat bestond. Mensen die schijnen in aliens te geloven, enzovoorts. Er komt een, zelfs een onderzoek van het meldpunt sekte-signaal. Uh, die die wordt je... Moeten we ervan schrikken dat schoolbesturen worden uh, geïnfiltreerd? Of is dat eigenlijk altijd al zo? Nou ja, ik, we hebben ook andere schoolbesturen uh, van uh, religieus onderwijs... die ook in uh, toch wel gekke dingen geloven. Dus het, het, het, ik, ik vind het een beetje vreemd dat er een soort van morele ja, selectieve ophef bestaat... over uh, welk uh, gedachtensysteem wel oké okay is en welke niet. Mm -hmm. uh, en ik vraag me ook af van in, in hoeverre is het hier... Uh, ja, inderdaad, wat wederom kwaadaardig is... is er een negatief effect op kinderen? Kunnen die kinderen iets niet uh, wat, wat andere ja. kinderen wel kunnen? Het gaat ook om privaten. Waterscholen overigens, dus er zijn ook geen publieke middelen die erbij Ja, goed, maar school is een school. Je mag niet op een private school kinderen eh, onzin op de mouw speelden, of wel? Nou ja, er zijn nog steeds ook nou scholen waar creationisme gewoon... Je bedoelt laten dus, we, we, we zeggen, maar de christelijke scholen. Ja, christelijke ja? scholen inderdaad. Hè. Dus dat, die, die spanning heb je altijd. En als het door de schoolinspectie, die hebben we gelukkig ook in Nederland... dat uh, het curriculum gewoon ja, voldoende is ja. volgens, uh, volgens de inspectie... Nee. ja, dan vraag ik me af of dit echt heel ernstig is. Maar volgens mij is het toch de, ons enige wapen om nog iets van uh, zeg maar, tegen de onbeschaving van onze samenleving... is het onderwijs. Ja. Dus als wij onze kinderen niet leren om kritisch te denken... of te zien dat ze ja. niet zomaar dingen moeten aannemen... maar vragen moeten stellen... Maar, uh, dan, dan denk ik dat, dat we op een verkeerd pad gaan. Piek Vossen, professor aan de, aan de VU. Computationele lexicologie. Zeg ja, dat nu nu goed? Helemaal goed heel zeg goed. het eens even heel snel, ik het uitspreken. Computationele lexicologie. Ja, goed. Ah, Verdomme, we, ah, ah, dat dat is. De, we hebben heel veel. Uh, sinds de schoolstrijd door de Liberalen verloren, Ze hebben we natuurlijk heel veel van die scholen met een eigen religieuze opvatting. Maar goed, laten we maar eens even bellen met een uh, madame die nogal betrokken is bij het Avatar uh, schandaal, als ik het zo mag noemen bellen met <coughs> me. Pieta van der Ham. Uh, welkom. Bent u daar? Dank u. Ja, ik ben daar. Goedemiddag. U bent een Avatar-trainer en woordvoerder, namens Avatar Nederland eerst even Avatar. Ik dacht dat het zo'n computerspelletje was. Wat is dit? <laughs> dat is het ook. Het is een uh, cursus. Het is een persoonlijk uh, ontwikkelingstraject. Ja. Um, en dat is de naam die gegeven is aan dat traject. En nee? ja, het basisprincipe is uh, dat je gedachten, hoe je tegen de dingen aankijkt... bepalend nee? is voor wat je beleeft. En hoe je erin staat, hoe je het leven ervaart, hoe je reageert op dingen... Ja. En avatar helpt mensen, als ze nou echt ja, niet helpende ervaringen hebben... om dat in verband met die gedachten te brengen... en daar, als ze willen, verandering aan te brengen. Dus okay. een heel kort... Dat, klinkt eigenlijk, dat, dat nou... klinkt eigenlijk heel verstandig, als je dat zo hoort. Maar als je dan in de media kijkt de afgelopen tijd... dus NRC Handelsblad is met een hele serie bezig over avatars... Uh, die de scholen zouden overnemen. Ja. De monitor, het programma van Caro ncrv van de week... van Teun van de Keuken, die kwam ook met een uitzending... waarin u... Um, eigenlijk nogal in een kwaad daglicht werd gesteld. Vond u daarvan? Ja, verbazend en bizar. Echt ja? bizar. Ja, ik, van NRC wist ik helemaal niks. Ik bedoel, op het eind hoorde ik, ja, er komt iets aan. maar zij, NRC heeft mij via de wandelgangen, maar de NRC mm -hmm. heeft mij nooit benaderd. En het monitorprogramma was helemaal bizar. Want wat ik daar zag en wat Avatar genoemd werd... Ja, ja. Het meeste daarvan herkende ik niet wat, eens. Wat, wat, wat, wat was daar zo fout aan? U, u zou geloven in, uh, in aliens. Ja, er zijn meer idioten in de wereld die in ufo's geloven. Kan ook. <laughs> en u zou in ex aan exorcisme doen. Help me even, het is exorcisme ook wel. Het is iets heel bloederigs, toch? <laughs> nee, nee, nee. Nou, om te beginnen, persoonlijk geloof ik niet in aliens... maar ik sluit oh. niet uit dat, dat Avatar Masters persoonlijk ja? daarin geloven. Ik denk dat iedereen dat op zijn eigen uh, mm -hmm. brieters moet behoorgen. Maar dat mag je, je mag daarin geloven. Hè. Je mag ook in God geloven. Ja, dat is ook zo'n raar waanidee, waan idee. Ja, maar goed, dat, ja, dat ja. moet je ja, zelf Ja. En dat leven, exorcisme, hoe zit dat? Want dat wordt wel op de website natuurlijk gewoon verteld hè, van Avatar Nederland. U heeft daar toch wel iets mee. Nee, er staat niet dat wij een nee? exorcisme doen. Nee, zeker niet. Nee, waar het aan refereert is um, een van onze trajecten um, is uh, helemaal aan het eind de cursus. Mm. En daar wordt in theorie heel veel verteld over uh, shamanisme en over hoe, hoe bepaalde stromingen aankijken yeah. tegen uh, het hanteren van ja, uh, die, ik zou maar zeggen, uh, hardnekkige patronen of hardnekkige mm. dingen. En daar wordt exorcisme wel in genoemd, maar dat is natuurlijk wel wat anders dan dat wij het praktiseren. Dat zijn ja, ja. heel veel Maar nu heel veel is natuurlijk het, het punt wat we hier aan tafel eigenlijk net al bespraken is: in hoeverre moet je kinderen belasten met een bepaald, uh, of dat nou religieuze overtuiging of een ander soort overtuiging. Hmm. Kinderen moeten gewoon leren rekenen en, en lezen en wat andere dingetjes. En uh, laat ze daar een beetje vrij van, van al deze waandenkbeelden. Ja, nou dat ben ik met u eens. Dat want... doet u dus. U bent neutraal, zegt u. Nou nee, wij geven niet eens avatar op scholen. Dat nee? is waar de waanzin echt is. Kijk, het, het, het enige feit is dat zes mensen van de ruimte... die hebben de avatar-cursus gedaan. Mm -hmm. Die doen dus een persoonlijke groeitraining. En de, de kop in de krant is... Yep. infiltratie van avatar op de scholen. Er is op dit moment een brief in het NRC... van mm -hmm. twee studenten van de ruimte die zeggen... in die zes jaar dat ik hier ben... Heb ik nog nooit van overtuigd gehoord en dat klopt. Okay. Maar ik geloof het Met andere woorden, u houdt het voor uzelf, de al brengen. deze. U houdt Tuurlijk, het voor uzelf, ja. die, die overtuiging. Nou, ja. ja, nee, dat, dat is natuurlijk. Maar vind, kijk, vindt u dat, dat u het. anders behandeld wordt dan de Stijner-filosofie die u op de scholen. of de vrije scholen die we allemaal kennen? Vindt u dat, in, dat er nu eigenlijk een hets tegen u gevoerd wordt waar de andere scholen helemaal buiten vallen? Eh. Uh. Ja, ik vind wel dat er, dat er een behoorlijke hetze gaande is. Ik ben, ja. niet, ik ben niet genoeg op de hoogte van andere scholen wat dat betreft. Kijk, ik denk dat Stijne is natuurlijk wel een naam die... Uh, ja, mensen weten dat een beetje meer van. Dat misschien al geluurd. Maar er is natuurlijk wel een hetze gaande. Dus dat denk ik wel. Ik denk ook dat er veel misinformatie is op dit moment. Uit het, ik weet niet waar, ja, uit het internet misschien. Of, of ik weet niet meer eens waar het vandaan komt. Ja. Nou ja, in ieder geval in NRC 100, lees die krant. Ik dank u zeer, Pieter van der Ham, Avatar Master. Hyper de hype, hoera! Ja, dat was hem dan. Uh, en dat was deze week. Cambridge Analytica, dat gaat eigenlijk al twee weken door. Ja, die wordt je even ter zaak. Cambridge Analytica wordt er eigenlijk van beschuldigd dat ze Trump de verkiezingsoverwinning hebben bezorgd... nadat ze eerst even de brexit veroorzaakt hebben. <laughs> ja. um, een buitengewoon listig bedrijfje gespecialiseerd in algoritmes... Uh, de grote boze wolf van dit moment. Ja, nou, ik kan mensen uh, geruststellen. Um, kiezers zijn geen uh, willoze wezens die je hm? kan manipuleren in het stemhokje... zodra je ze maar nog juist de juiste informatie uh, voorzegt. Wat er eigenlijk hier is gebeurd, is dat Cambridge Analytica heeft bevinden... Dingen uit de gedragseconomie, daar zijn ze mee gaan joyriden. We weten uit de gedragseconomie bijvoorbeeld... dat de context waarin je informatie presenteert... dus de manier waarop ik uh, mijn informatie aan jou geef... Nee. dat dat bepalend is voor de keuzes die je maakt. Maar ja, dat is natuurlijk in een gecontroleerde omgeving... in een laboratorium, hè, uh, in experimenten worden vragen... altijd heel erg nauwkeurig gesteld om zeker te weten... dat dat antwoord van mensen ook komt door jouw vraag... Mm -hmm. dat is natuurlijk heel iets anders dan de stroom aan informatie... die kiezers tijdens een campagne op zich krijgen. Want ze zitten niet alleen op Facebook... maar ze praten ook uh, met collega's tijdens het koffieapparaat... Ja. ze kijken verkiezingsdebatten. En de claim van Cambridge Analytica... dat zij in staat zijn om in de hele stroom informatie... een klein stukje informatie aan jou te voeden... Ja. op het juiste moment in de campagne, in de Facebook-timeline... en op basis daarvan de verkiezingen te winnen. Ja, ik, ik ben wat dat betreft eens met uh, professor uh, Ethan Hirsch... Die ook uh, onderzoek dat? heeft gedaan naar datamining uh, ja. tijdens pre presidentiële verkiezingen. Uh, Hacking the Electorate, een heel interessant boek, heeft hij daarover uh, ook over geschreven. En hij noemt het ook eigenlijk slangenolieverkopers, oplichters. Het aan de, anders, nee, heeft nee, aan aan de andere kant, Je draait ook een beetje door nu hoor. Want um, die verschilletjes, of dat nou bij de Brexit is of bij Trump, zijn natuurlijk heel minimaal geweest. Een hele ja, kleine is... meerderheid. Ja. Dit kan natuurlijk wel net het verschil maken. Nou ja, dat is wat ik zei. Er is een heel groot verschil tussen bevindingen uit de wetenschap... uit de gedragseconomie dat informatie een effect heeft. Ja. Maar wat zij vervolgens hebben gedaan... is niet alleen gaan joyriden met die bevindingen... Ja. ook zelf psychologische profielen opstellen... Nee. waar je heel veel vraagtekens mee kan zetten. Op basis van die zelfgecreëerde psychologische profielen... kiezersgedrag probeert te voorspellen. Mm -hmm. En op basis daarvan weer informatie in elkaar te gaan sleutelen... en dat dan voeden. Ja, dat zijn wel heel veel... Uh, dan ga je echt met zeven mijlslaarzen door uh, wetenschappelijke bevindingen heen. Uh, en ik moet inderdaad uh, uh, politieke campaigners en marketeers uh, teleurstellen... die hierin geloven. Uh, het is... Uh, ja niet zo groot als Cambridge Analytica het voordoen ja, en als het ook zo effectief is, laten we aannemen zelfs als zouden ze het kunnen doen met die data en waar ze zo briljant waarom bieden ze dan ook de dienst aan om Oekraïense prostituees op de tegenstander af te sturen zo'n hele analoge Old Trouwens wel een heel aantrekkelijk middel, als je ja, zo net nou ja. zegt. Maar <laughs> ik vraag me wel af, als, het, als Cambridge Analytica nu niet zijn dienst had aangeboden... aan, laten we zeggen, rechtse politieke bewegingen... maar gewoon aan ons aller Jesse Klaver, die ook heel goed is online... Ja. Um, was het dan ook zo'n uh, omstreden bedrijf geworden? Nou ja, ik, ik snap de kritiek wel inderdaad hè, die mensen hebben. Want dat was hè, ten tijde van Obama met zijn campagne... oh, wat goed dat hij dat allemaal met, met, met de demografisch gebruik... en GroenLinks ja. doet het ook, een fantastisch. Ja, totdat we ineens een tegenstander gaat winnen. En dat, dan was het, nu is het een... Ja, Obama probleem. is hier heel goed Terwijl het ja, wel feitelijk de ethische kwestie die hierachter zit... los van of het kan of niet... de <kliek> vraag is of je dit soort dingen moet willen in een campagne. Ja. En, en dat, dit als product, moet, je, ja, moet je dat ook als product in de markt uh, willen zetten. Ja, die discussie zag je in 2012 natuurlijk helemaal niet. Precies. Um, we gaan meteen door. Het is eigenlijk een prachtig bruggetje naar onze volgende gast. Ja, professor Piek Vossen, computationele lexicologie... aan de Vrije Universiteit... Um, Leg even in normaal Nederlands uit, waar gaat dit over? Nou, het lexicon, dat zijn de woorden van een taal. Ja. En met woorden kun je van alles doen. Mensen beïnvloeden bijvoorbeeld, de keuze van woorden. En als je dat computationeel doet... dan meet je bijvoorbeeld op het internet of in discussies, en ja. debatten... in wat formaten mensen situaties framen... of uh, personen op een bepaalde manier labelen. Ja. Gaat dit eigenlijk ook over dat, uh, dat, dat verhaal... van die jongens van Kermit en Lideka, of niet? Of is dat een heel andere... Nou, Kijkt zij... u daarnaar op die manier? Nou ja, in die zin dat zij gebruiken met name metadata. Dus ja. uh, wie is verbonden met wie en waar klik je op en dergelijke. Mm -hmm. En ze kijken niet naar de inhoud van de conversaties... maar dat is gewoon de volgende stap natuurlijk. Ja. Er stond vanmorgen trouwens in de krant, volkskrant een bericht dat de, de, de, de visa, uh, bij de visa moet je dus als je uit een van de verdachte landen komt ook je Facebook account geven. Ja. Zodat de Amerikaanse overheid in die Facebook accounts kan gaan grasduinen. En dan hebben ze dus uh, dat bedrijf helemaal niet meer nodig. Want ze kunnen zelf wel uh, alles uitzoeken. Maar het is maar het begin. Hè? Dus je kunt nu ja. nog alles uit metadata halen. Maar je kunt dadelijk heel veel ook uit teksten halen. Ja. Uit dat wat we zeggen. Niet alleen maar hoe we het zeggen, ook maar, maar geef, wat gezegd. Geef mij eens een voorbeeld van wat u, wat u bestudeert... Van, en waar taalgebruik ertoe doet. Nou, wat ik bestudeer is eigenlijk uh, uh, modellen maken... Die, die kunnen detecteren dat je bepaalde dingen framed of labelt in ja. taal. Aan de hand van taal. En als je dat automatisch kan doen... dan kun je bijvoorbeeld hele discussies of debatten uh, monitoren... in ja. kaart brengen. Dan kun je dus niet alleen maar uh, aangeven van... Uh, wie zijn de mensen in het debat... maar ja. ook wat is hun perspectief op... De maar geef mij eens een voorbeeld waar dat bijvoorbeeld ontspoort dan. Zijn die voorbeelden? Uh, nou ja, uh, ontsporen is, is, mo is moeilijk om te zeggen wanneer het ontspoort. Maar je hm. ziet wel uh, dat... Uh, uh, wat ik, de, wij gebruiken het vaccinatiedebat als een voorbeeld. Hè. Het gaat hm. mij eigenlijk helemaal niet om het debat zelf... maar hoe mensen daaraan debatteren. Yep. En wat je ziet is dat uh, groeperingen bijvoorbeeld steeds... Uh, gelikter en sluwer worden... in het uh, uh, um, presenteren van hun mening en visie op de wereld. Ze gaan zeg maar zo... Want, dit want even dat vaccinatiebad gaat vaak over... je hebt een grote groep mensen die zeggen... we moeten ons niet laten vaccineren. Het is één groot complot van de arts en de overheid tegen ja. ons. Wij geloven hier niet in. Ze maken ons ziek, ze maken ons zwak. Ja. En de overheid zegt natuurlijk, jawel, moet je wel doen. Ja. Waar, waar ont, want ik heb eens op een gegeven moment een uitzending bij Ron Bouw gezien... waar ja. een enorm veel debat tussen artsen aan tafel was. En een paar mensen die zeiden... ik ga absoluut niet zorgen dat je aan mijn kinderen zit. Met het ja. Spuitje. Ja. Dat liep volledig uit de hand. Ja, ja er, er zit ontzettend veel emotie achter. Ja. Uh, en die groeperingen uh, organiseren zich ook heel goed. Dus je, als je een beetje gaat inlezen... dan kom je dus allerlei stukken tegen. Dan denk je, van ja, dit ziet er heel wetenschappelijk uit. Er ja. wordt verwezen naar, naar, naar, naar wetenschappelijke studies. Uh, het wordt uitgebreid, goed gestructureerd er wordt ook echt geargumenteerd... en er wordt allerlei evidentie bijgehaald. En soms zie je het dan nog een beetje, be, beetje ontsporen. Hè? Dus ik heb hier dus bijvoorbeeld... Uh... Uh, uh, uh, gaat het ook weer een nieuw bewijs dat uh, uh, in vaccinaties uh, wordt uh, feutaal DNA van, en retrovirussen gebruikt. Hmm. En mensen hebben ontdekt dat sinds dat geïntroduceerd is, het, het uh, autisme verdrievoudigd is. En die correlatie wordt gemaakt. Ze leggen een correlatie, en, ja. ja. Maar dan wordt er ook gezegd, in een keer van, heel bijzonder dat de reguliere krant hier aandacht aan besteedt wat normaal niet gebeurt. Maar kennelijk is de gewone journalistiek nu ook van overtuigd... dat oh, dit ja. uh, een nieu nieuwswaardig feit is. Ja, dat is ook vaak dus... een complot van de media. Van ja, de, van de dus mainstream de media, media heet uh, het ja, meestal. Ja, ja. Ja, ja. Dus de, je ziet gewoon ook... Ja, dit... hoe, hoe komt dat wantrouwen? Of is, of is dat een totaal ander? Is dat een politieke discussie? Want mensen zijn kennelijk erop uit... zeggen ze, autoriteit ja. moeten wij niet vertrouwen. Ja. Ja. Ja, dus zit nou dat, ja, onder, ja? dat zit er absoluut onder. Maar ook uh, het vreemde is van de wetenschap moet je ook niet vertrouwen. Want ja, dat is ook een hele capacité natuurlijk ja. he, in die ja. zin. Ja. Maar die, maar ja, de wetenschappers hebben denk ik ook te vaak geroepen, heel zeker te weten. Hè? Terwijl de basis van wetenschap twijfel is en van weten we het wel zeker. Ja. En of ja. in de wetenschappen, zeker in de media, moet je dan heel hard naar voren brengen. van... Het is dit zo ja. of dat zo. Okay, Christian Vinkers, psychiater, um, voelt u dat ook zo? Dat altijd, je, je moet je verdedigen tegenover mensen <laughs> die er echt veel minder van af Nou, Nou, ik weet niet of het is. Dus ik denk ja. dat heel veel mensen ook wel inzien dat de wetenschap heel veel goede dingen voortbrengt... en mm. ons ook heel veel goede dingen brengt. Maar wetenschappers in de media moeten wel snel hun punt maken. Mm. De one-liners, die moeten hun boodschap ja. een beetje cherry-picken. Maar, moet, maar moeten jullie wetenschappers... Ik heb hier drie wetenschappers aan tafel. Moeten ja. jullie terugpraten? Dus er wordt eigenlijk onzin beweerd over je vak, Piek piekvossen. Moet je dan als overheid, als hoogleraar, moet je terugpraten? Moet je zeggen... Joh, ja, dat klopt. vind ik wel. Ja. Ja? Ja, ja. Doen ze dat genoeg? Ja, uh, dat ligt aan de media. Of je een podium krijgt om dat te doen natuurlijk. Ja, maar wat jij, en, en toen je bij moet Paul, ook... wat die vaccinatiediscussie oh, zou gebeuren... dan zitten er een paar echte artsen aan tafel. Dan ja. zitten er eigenlijk mensen die er minder vanaf weten... maar denken dat ze het heel goed weten. En de artsen zijn zo netjes, worden gewoon weggeblazen. Ja, maar je hebt ook artsen die ook echt van mening zijn... dat vaccinaties slecht zijn. Ja, dat kan natuurlijk en, Dus, dus ja. die Van der Linde die heeft dat bijvoorbeeld uh, een rechtszaak van het RIVM gewonnen. Ja. Omdat hij uh, uh, iets beweerd zou hebben dat griepvaccin onzin zou zijn. Een, en, een huisarts Van der Linde of een arts ja. Van der Linde die ja. tegen het RIVM... natuurlijk. Ja, de en dat is ja. dan een arts, ja. dus met, met gezag en autoriteit. Dus het is, het, is, het is heel erg ingewikkeld. Maar ik vind zelf, kijk, als je wetenschap bedrijft... het is enorm moeilijk om iets überhaupt aan te tonen... Uh, het is een helemaal geen makkelijk vak. En uh, je kunt niet zomaar een, met één stukje bewijs komen. Dus je moet ja. ontzettend zorgvuldig te werk gaan. Maar, maar zou je dan ook niet, dus, in plaats van, de, als je in het debat gaat... worden vaak alle argumenten van één kant herhaald en nog eens ontzenuwd. Maar wat je dan krijgt, is dat alle argumenten weer opnieuw herhaald worden. Zodat de mensen die luisteren denken van, oh ja, dat waren de argumenten dan. En die blijven dan autisme en vaccinatie met elkaar linken. Dus ja. zou je niet veel meer gewoon positief je eigen boodschap moeten uitdragen... Mm. dan de hele tijd reactief zijn op andere boodschappen om de wetenschap te verdienen... Ja, nou ja, ik denk dat je als wetenschapper eigenlijk ook... wat jij zegt, de onzekerheid, dat is de, de basis van wetenschap. En uh, ook al heb je nog zoveel, zoveel ja. bewijs... je moet altijd rekening houden dat het misschien wel eens niet zo zou kunnen zijn. Dus ja. daar moet je voor uitgaan. Dus je, ik denk niet dat je mee kan gaan in dat spel. Je ja. kunt niet uh, uh, proberen om de, de waarheid mooier te maken. Maar ja, al nu, is, jouw nu is de vraag... die sociale media die worden natuurlijk ja, omvangrijker, groter... speelt een steeds grotere rol bij verkiezingen, we hebben het net gezien... Um, wat gaan we hier tegen doen? Want Vossen nou, zit helemaal in het goede studiegebied... maar onderzoek je alleen of zeg je ook... Oh, ik heb een maatschappelijke taak om eigenlijk de zinsbegoogeling online... een beetje nou ja, te ja, Wat wij graag zouden willen ontwikkelen... en, en onderzoeksprojecten, puur onderzoek, dat, daar, daar krijg je geen geld voor. Dus ja. je moet altijd ook een maatschappelijke uh, kant eraan uh, toevoegen. Wat we graag zouden willen is gewoon instrumentarium ontwikkelen... die, die, die het hele debat in kaart kan brengen. Uh -huh. Die computer kan alle... Afgaan. En die kan Tuurlijk. ook alle experts uh, uh, websites uh, binnenhalen en artikelen lezen. Uh, mm -hmm. Dus je zou, als je dat, uh, dat doorontwikkelt, zou je, ik noem het dan een soort uh, nachtpril, die kun je opzetten en dan zie je eigenlijk wat zit er achter al die meningen. Waar ja. halen ze hun argumenten vandaan? Uh, Verdraaien ze die argumenten als ze ze citeren ja. in hun eigen website? Uh, uh, dus maak die discussie transparant ja. en laat mensen ook zien dat er meer is dan alleen maar het kleine mm -hmm. bubbeltje waar ze nu in zitten. Maar denk je dat dat die valse balans? eigenlijk wegneemt. Want feitelijk, als het gewoon gaat om, om, om kennis... en afweging van, van, van argumenten, is het natuurlijk sowieso vreemd... dat tegenover een arts een antifaxer zit... Als, ja. Alsof dat dan de andere kant is. En dat is ook een mening die ook gehoord moet worden. Die gelijkwaardig, en in, in is. Die gelijkwaardig is. En in, in hoeverre uh, kan dat die valse balans dan wegnemen? Alsof nou ja, je kunt laten wil... zien dat. Er de, de, de, misschien, uh, zijn studies die een verband proberen te leggen tussen vaccinatie en autisme. En dan zijn er misschien duizenden die, die zeggen dat er geen verband is. Ja. Mm -hmm. En da, dat kun je voort <lacht> laten zien. Ja, precies. En, en je kunt ook laten zien wat... te, want, te want, beginnen maar eens even laten zien. Dus ja, ja, en, en, en uit ja. welk jaar zijn die onderzoeken die het dan wel aantonen? Want als je even doorkijkt, dan zie je allemaal dat ze tien jaar oud zijn. 15 jaar, 20 jaar oud. De claims hè, waar ja. ze dan zich gaan ja. baseren. Ja, als ik op die manier wetenschap doe en ga literatuur van, van 15 jaar, 20 jaar oud. Dat, dat mag je wel in een klassiek werk. Ja. Maar je mag niet zomaar een studie. In jouw studie nu. Je moet naar de laatste 10 jaar kijken, zeg maar. Ja. Dames en heren, de wetenschap spreekt. En dit was professor Vos hoogleraar... computationele lexicologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. En is het nu tijd voor? De jonge dokter. En daar staat hij. Arjan Schreuder, um, gepromoveerd een aantal weken geleden inmiddels? Vorige week vrijdag. Op een schitterend uh, onderwerp. Ik weet niet of u het allemaal kent. Misofenie. Misofonie. Die... Oh, misofonie. Ah, nou ja, ik kan al duidelijk niet promoveren, dat is wel duidelijk. Um, ik ga ademloos naar u luisteren. De meeste mensen hebben wel eens dat ze zich ergeren aan geluiden van andere mensen: eet- en smakgeluiden, ademhalingsgeluiden, met de pen klikken. Maar mensen met misofonie voelen, voelen bij zulke geluiden niet alleen irritatie... maar ook intense woede of walging, welke bijna niet te onderdrukken is. Ze kunnen niet meer samenwerken met collega's in kantoor. Gaan niet meer naar de bioscoop. Kunnen niet meer samen eten met hun gezinsleden. Toen wij op de afdeling psychiatrie van het AMC in 2009... de eerste drie patiënten met misofonie spraken, was er dus niets over bekend. Behalve de, behalve de naam misofonie, haat van geluid... En toen startten wij mijn promotieonderzoek. De eerste stap was om tot een precieze beschrijving van misofonie te komen. Nou, omdat geen enkele bestaande psychiatrische aandoening uh, de symptomen goed kon verklaren... concludeerden wij dat misofonie een unieke, op zichzelf staande psychiatrische stoornis was. Vervolgens wilden we begrijpen wat er in het brein gebeurt van iemand met misofonie. Hiervoor lieten we patiënten en gezonde proefpersonen in de MRI-scanner... allerlei nare filmpjes zien, zoals iemand die een wortel eet of een sombige greepvroet. En we zagen dat hersengebieden die betrokken zijn bij aandacht... en met name aandacht voor geluiden, veel actiever waren bij de patiënten. En bovendien zagen we meer activiteit in het gebied... dat geassocieerd is met emotiewalging. En tenslotte ontwikkelden we een effectieve behandeling... waarmee bij de helft van de mensen met misofonie... een significante vermindering van de klachten werd bereikt. Dank. Dat, uh, de heldere studie. Is het, het was dus eigenlijk vrij nieuw. Ik had er wel eens van gehoord, van misofenie. En iedereen kent natuurlijk ook wel dat je het bepaalde geluiden niet kunt. Ik heb als grootste klacht een vriendje die altijd heel hard in de pot pist. Is dat ook een bekende... Uh, in dit genre? Nou, die, die ken ik nog niet. Nee. <laughs> ja, maar uh, zo'n kabaal altijd. Verder is die keurig opgevoed. Uh, sloffen, mensen die met, met schuivende sloffen ja, over de vloer. Sloffen door het huis. Is staat ook, een ook voor iets heel anders. Het staat ook voor mensen zonder energie. Dat ook een hekel aan. Maar is er, nu een, is er nu een behandeling mogelijk inmiddels? Want dat zou natuurlijk het mooie zijn. Ja. Dus bij mensen en misofonieren zijn over het algemeen menselijke geluiden... waar ze, zich, uh, waar ze ja. die extreme woede en walging bij voelen. Ja. En daardoor echt, echt dysfunctioneren, dingen gaan vermijden. En wij hebben op een gegeven moment uh, zijn we gaan kijken... Van hoe kunnen we dit nou behandelen? Want gewone woede en walging dat dooft niet uit... als je mensen blootstelt aan uh, dat soort mm -hmm. situaties. Yep. Dus we zijn gaan zoeken naar andere technieken... Uh, waarbij je dus ten eerste uh, leert om je aandacht te verleggen aan anderen... Uh, sintuigelijke input. Ja. En daarnaast ook leert om een andere positieve associatie met het geluid te krijgen. En dus als dat je werkt bij de helft van dan met... moet je aan iets leuks denken. Dan moet je dat ja, eigenlijk in je. Sloffen. Ja. Ik weet dat een van de patiënten. die had het geluid van sloffen. dat gegeven moment bedacht van hé hey, dat lijkt ook op het geluid van een kwast. op een, op een, een, een doek. als mm -hmm. dat je een schilder bent. Ja. En, en dat is een heel fijn geluid. Ja. En die, als, je dat, als je dan een filmpje uh, thuis gaat maken waarbij het sloffen, het beeld daarvan langs me in schilderen, ja. kun je daarmee een andere positieve associatie krijgen. Dus ja. die kon geven dat daar. Echtgenoot aan het slof was door het huis. Hé, hey, wacht eens even. Dat lijkt op het geluid van schilderen. En, en dan is het al in ieder geval draagbaar draaglijker. Jullie ja. onderzoeken dat allemaal op het AMC. Mm -hmm. uh, met, met een hele groep, neem ik aan. Om mm -hmm. hoeveel patiënten gaat het nou? Doet dat gehoord of niet? We hebben volgens mij inmiddels al meer dan duizend mensen gezien. Ja. Met of niet? Alleen op al, het AMC. Alleen de AMC dus ja, we zijn de, de enige in Nederland. En wereldwijd ook de grootste. En het gaat echt okay. om geluiden, menselijke geluiden, die mensen dus zelf produceren. Het zijn geluiden van andere mensen. En het opvallende is dat er zit ook een soort van morele hele Toetsing bij Er kwamen gegeven, de loopt het, uh, van de van. Als je veel mensen spreekt, ook achter dat baby's die smakken of demente yeah. bejaarden die smakken, ja, die dan zeg je ja, die kunnen er niks aan doen, dus dan is het dan is het, dan is het minder erg, dan is het niet ja. expres. Dus ja, ja dat precies, dat, dat heeft, dan heeft dan ook is daar een beetje dat mee mensen te maken, dokter ja. Ja. Okay. Arjon Schreuder. Veel dank, hora est dokter Kelder en Kool. We gaan meteen door naar een andere dokter, weer Dr. Meester Christian Vinkers, psychiater en jurist, farmaceut, arts um, en u heeft kennis, uh, u kent deze uh, promovendus. Uh, Jazeker, dat is een ja. collega-psychiater uit het ja. Amsterdamse. Heel leuk onderzoek, wat ik altijd heel fascinerend vind... dat het de menselijke geluiden zijn. En wat ik ook fascinerend vind, is van dat het de nieuwe... Uh, aandoeningen die opeens ontdekt worden. Ja, want hoe, ja, hoeveel psychiatrische aandoeningen hebben we inmiddels? Alle machtig, zeg. En hoeveel bij, bijvormen? D nou, we, we, we hebben een heel handboek vol met aandoeningen. Hoeveel er echt zijn, dat is ja. heel lastig. Het is eigenlijk niet een handboek van diagnoses, maar meer uh, een klassificatiesysteem. Ja. Hoe, hoe zien we. Uh, uh, psychiatrische stoornissen. En, uh, maar het grappige vind ik dat wel eens misofonie... eerst niet bestond en alweer nu wel bestaat. Mm. Dus blijkbaar kun je ook nog dingen uitvinden. Ja. Dus ik was wel benieuwd van wie dan de uitvinder is... van die misofonie. Hè? Wie is dat dan uitgevonden? Maar goed, dat, het, dat, uh... dat kan ik nu niet meer vragen. Hij is nu ver weg microfoon. Ja, ik, ik zal het hem zo maar meteen we gaan, vragen. We gaan naar, naar, naar uw studieobject. We gaan het over uh, mensen met burn-out hebben. En, uh, ik geef je eerlijk toe. Vroeger deed ik ook, ook een beetje lacherig over. Dit is weer een modeverschijnsel. Maar toen ineens, ook in mijn omgeving... vriendjes die ineens auto langs de kant van de weg moeten zetten... niets meer kunnen... Uh, en het blijkt dus gewoon te bestaan. Is het, een, is het een hype of is het eigenlijk een patroon... dat al misschien wel eeuwen bestaat? Nou, de, de term burn-out kennen we nog niet zo lang. Dat is een term uit de jaren zeventig. En het zijn wel reële klachten. Dus het is hmm? geen uh, aanstellerij of, of het is niet echt. Uh, uh, mensen hebben er gewoon ongelooflijk veel last van. Hmm? Het verschilt heel erg tussen mensen, hoeveel last mensen ervan hebben. Um, maar het lastige is, is dat het inmiddels... dat we net wel doen, alsof we weten wat het is. Maar het lastige is, is dat we dat niet zo goed weten. Want het staat niet in het handboek van de psychiaters. Het staat niet in het handboek van de Wereldgezondheidsorganisatie. Um, dus een burn-out is nu eigenlijk wat een burn-out vragenlijst meet. Ja. Uh, en binnen bedrijfsartsen uh, hebben we ook afgesproken... van uh, moeheid, slaapproblemen, geïrriteerdheid. De vraag is, is een ernstige burn-out... Iets anders dan bijvoorbeeld een depressie of een angststoornis. Of overspannen zijn of, gewoon. Of was dat vroeger een beetje overspannen? Vroeger ja. was het surmenage, een neurasthenie. In de jaren ja. 60 werd het een ja. managersziekte ja. Uh, uh, genoemd. Ja. Er zijn veel verschillende termen voor. De vraag is of we inmiddels steeds meer en meer burn-outs. Maar loopt het uh, in hebben. elkaar over depressie, overspannenheid, of is het echt iets apart weer? Burn-out. Kijk, burn-out heeft, ik zal niet zeggen het is een statusding, maar je associeert het natuurlijk met mensen die te hard werken. Ja. Dat depressie is natuurlijk veel meer. Ja, mensen die heel erg ziek zijn en die ja. al een beetje afgeschreven zijn misschien wel. Ja. Of is dat iets? Loopt ja, dat, dat toch in elkaar door? Het stigma van burn-out is minder dan dat van depressie. Ja. Dat, dat, dat is zo. Uh, en we kennen de term nog niet zo lang. Burn-out was natuurlijk van oorsprong een ziekte die met werk te maken heeft... maar inmiddels ook niet, uh, niet meer. Het is een heel scala natuurlijk, van licht tot heel ernstig. En dat loopt wat mij betreft in elkaar over. Mm -hmm. Ik ben stressonderzoeker. En uh, burn-out is wat mij betreft uh, dat je zoveel stress hebt... dat je je stresssysteem overbelast raakt. Mm -hmm. En dat is dan een risicofactor ja, om heel precies. veel klachten te, te ja. krijgen. Nou, nou lees ik een stuk in de krant... Uh, in de uh, mainstream media tegenwoordig... dat 1 op 5, 1 op 6 van de mensen... heeft uh, uh, kans op een burn-out. In uh, meerdere of mindere maat hebben ze een burn-out. Um, het neemt dus toe. En het zou ook komen door het veel gebruik maken van de sociale media. Van je telefoontje, je mobiele telefoon. Dus millennials krijgen al cursussen. U bent er zelf een. Krijgen al cursussen met hoe zorg je dat je telefoontje weglegt. Is dat werkelijk een oorzaak? Heb jij die cursus gehad? Nee, ik niet hoor. niet. Maar ik ben echt nee. niet verslaafd aan dat ding. Nee. Ja. Nou, ik denk dat dat wel uh, uh, een beetje een hype is. Want als je naar de cijfers kijkt, ja? dan zie je in Nederland de afgelopen 30 jaar zijn we niet depressiever geworden. Nee? De burn-out cijfers zijn niet heel erg gestegen. Als je kijkt naar de burn-out onder de huisartsen, is dat uh, wat huisartsen vaststellen. Die ja. hebben dan surmenage, wat ze dan vaststellen. Ja? Dat is gedaald. We geven onze geestelijke gezondheid een hoger cijfer. Het gaat eigenlijk Het gaat heel goed. Maken. Dus we hebben pagina's vol in de kranten we, met interviews van die burn-out. We praten er veel meer over, wat, yeah. wat heel goed is. En yeah. ik denk dat het mee te maken heeft voor een gedeelte zijn dat mensen die heel veel last van hebben, die echt reële klachten hebben, hmm. dat is echt gewoon echt lijden. Alleen daarna weten we niet zo goed wat het dan is. Hmm. Uh, ik denk dat het heel erg veel aandacht krijgt. En dat is heel goed omdat heel veel mensen ermee worstelen. Ja. Hoe, hoe, hoe leef je je leven op een goede manier? Doe je te, te weinig? Heb je een bore-out? Als je, als je niks doet, heb je ook een saaie vaak als mensen werkloos zijn, dan gaat het ook niet goed met ze. Want ja. dan ja, is het gewoon te weinig om handen. Iedereen ja. zoekt de balans, begin je ja. zo'n zo zinvol maar even mogelijk even leven. Dat, dat burn-out, bedoelt, is nu een woord van nu... maar uh, in de 19e eeuw hadden mensen gewoon strijd voor eten... een dak boven hun hoofd. In de 20e eeuw hebben we een wereldoorlog, hebben we uit moeten vechten. Ik neem aan dat dat ook wel lichte stressfactoren waren of niet? De stress is anders geworden. Ik ja. weet niet of het meer of minder is geworden. De, de, de type en de aard is anders. Kijk, we zijn geneigd om naar het verleden te kijken met een nostalgie hè? met je ja. uh, romantiseren. Toen ja, hadden we nog Wereldoorlog. We ja. gingen het nog ja. ergens over. Ja. Ja. Mensen, mensen kijken wel naar vroeger ja. en die zeggen ervan: vroeger was het rustig en toen hadden we geen sociale media en niet die telefoons. Ja. En toen was het veel nou overzichtelijker. Ja, Alles is meetbaar. Mensen kunnen tot op de seconde afgerekend worden. Nu zo'n nieuwe advocatenserie, Zuid als op televisie, daar, word je, daar kan je dus zien wat wat billable zijn is, dus ja. ieder minuutje ja. moet eigenlijk hè, te declareren zijn... dat geeft stress, dat kan ik me wel voorstellen. Dat geeft stress. Ik denk dat het type stress anders is geworden. En ik denk dat een van de factoren is dat stress ook een beetje bij het leven hoort. Het mm -hmm. heeft een hele slechte naam, maar het is eigenlijk niet slecht... want het laat ook zien dat je leeft. En het is ook onvermijdelijk, want als je leeft... Ja, maar goed je om dingen. te presteren. stress is ook wel goed ja. om te presteren juist. ja. Ja, als het te lang of te veel is, en dat is ja. voor ieder mens anders, is het niet goed. Maar uh, uh, stress is onvermijdbaar, maar is ook goed. Maar dan noem je stress gezonde spanning? Nee, nou, en, en ook dat je prikkels krijgt, en ook dat je zoekende ja. bent uh, om zoveel prikkels te krijgen. En zo'n mm -hmm. balans te vinden dat je een goed leven leeft en toch leuke dingen doet, maar niet te veel. Maar ben je ook niet, want zeg, het je zegt dat ja. is niet te vermijden eigenlijk, hè. Stress natuurlijk, we hebben er allemaal mee, mee te maken, tot op zekere hoogte. Is het dus ook niet dat we, juist omdat we dat zo graag willen vermijden, dat we er echt op gaan hyperfocussen. Dus dat je. Hè, je, je want je moet ook weer ontspannen. Ja, ja, je stress moet raakken, ja. yoga. Je ja. moet ja. lekker. Zweet yoga helpt toch? <laughs> Ik denk dat je een heel belangrijk punt maakt... is dat we inderdaad een beetje bang worden voor stress. De mens leidt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest. En God hem te dragen gegeven wat de mens meer dan hij te dragen heeft. En het ontspannen... Het moet ook efficiënt, hip en efficiënt. Dus we mogen niet meer klooien, we mogen we niet meer vervelen... we mogen niet meer lamballen. Nee. Eigenlijk zouden we dat meer moeten doen. Alle mensen die nu luisteren op weg naar clubjes, naar dingen doen... aan alles moet leuk en alles moet... Uh, bootcamp in het park. Bootcamp en in en, het park. Ja. Kijk, Als stressonderzoeker zeg je van, je moet... Inspannen, je moet stress opzoeken en daarna moet je ontspannen. Dus je moet dan. En dat is voor ieder mens weer anders hoe dat is. Hè. Dus je ja. kan. Uh, ik geloof ook helemaal. als dus mensen zeggen die vijf gouden tips tegen stress. Nou ja, dat, dat zal wel. Ik maar... weet niet wat, het is, wat die tips zijn, maar kunnen ze bij deze negeren. Hè? Nou, het zijn tips die elke Nederlander goed zouden doen. Uh, ja. Goed slapen, niet uh, gezond eten. Goed, goed. Ja, ik zet even de open deuren ja. open als dus je niet erg vindt. Ja, <laughs> ja, ja. Nee, maar dat, dat, ja. dat is het. En wat je nodig hebt als persoon. Dus stel dat je te veel stress hebt. Dan herken je die signalen. Je gaat slecht slapen. Je kan, als je echt de auto langs de weg moet zetten. En je wordt heel labiel. Dan ben je eigenlijk al wat te ver. Maar het is belangrijk om aan de signalen wat te doen. En dan ben je zelf te kijken, Wat helpt mij? Nou ja, voor de ene persoon is dat yoga, mindfulness. Nou, ik zou er niet aan moeten denken. Nee. En voor de andere mensen is dat bijvoorbeeld met hun vrienden in de groep maar gaan zitten. Maar het is ook een hele industrie natuurlijk. Want mindfulness weet je Er zijn zoveel van die ja. trainers die dit geven. Die ja. praten je dat misschien ook een beetje aan. Maar dat is natuurlijk de grote paradox als we niet weten wat er precies is een burn-out en ja. we weten niet zo goed uh, hoe we het kunnen vaststellen, hm. hoe weten we dan hoe we het moeten behandelen? Ja, precies. Piek Vossen, ja. herkenbaar probleem, burn-out? Nou, in veel van mijn collega's die, ze hebben ja. recentelijk, ja, oh. een stukje. Omgevallen, vier. min of meer, een ja, ja. half jaar eruit. Ja. Ja. Zag u het aankomen? Nee, dat, dat, dat zie je niet aan de buitenkant, Want dat is het enge, um, met zo'n burn-out. boom, je valt ineens om. Ja, ja nou, wat je wel ziet en hoort, is collega's die tegen mij zeggen van... maar ik moet toch ook kunnen slapen. Dat ze zo druk hebben dat ze niet meer weten wanneer ze ja, ja. zouden moeten slapen. En die signalen hoor je wel heel erg veel om je heen, moet ik zeggen. En ik moet ook zeggen, dat, ja, je kunt wel sociale media zeggen... maar bijvoorbeeld e-mail, je, je werkt Hier. tegenwoordig ja. wereldwijd... ja, ja bijvoorbeeld, eh, samen met mensen in Amerika en Azië... Eh, dus dat gaat ja. eigenlijk de hele tijd via dat, dat is dat ook niet de standaar die uh, men in de academische wereld ook een beetje op zichzelf legt. Dat ook Dat ze zeggen van ja, als je niet in het weekend werkt, dan ben je niet echt. Ik vind ik zaterdag, het heerlijk, zaterdagochtend is het echt rustig. Dus mijn e-mailbox komt bijna niks binnen. En dan, uh, dan zie ik het zo. Alleen op zaterdagochtend. Ja, zaterdagochtend <laughs> ja. is het enige moment dat het echt rustig is. En dan ja. begint het zaterdagmiddag. En, en zondagmiddagavond. Uh, dan begint iedereen eventjes voor maandag. Gaan we even. Ik hoor heeft Christian Finkers ja. die van groeimarkt te pakken. Want het wordt alleen maar erger. Ja, nou, ik, ik hoop niet dat dat erger wordt. Ik hoop dat we met z'n allen wat aan kunnen doen. Dat is ook onderzoek wat we in Utrecht natuurlijk ook doen. Mm. Om te kijken wat het wel is. Zodat we de mensen die eraan lijden... of mensen die last van hebben, ja. beter voor ja. kunnen zijn. En daar wat, wat meer aan kunnen doen. Dus ik hoop juist dat het minder wordt. Zeker. Is het meer een mannen dan een vrouwenprobleem? probleem? Nee, het is meer onder vrouwen dan onder vrouwen. mannen ja. uh, juist. Uh, uh, ook, ook depressie, ook, ook burn-out. Weet niet zo goed hoe dat, uh, hoe dat komt. Maar Want ik ja. ben, ik, dit programma staat nu tien weken. Ik heb een aantal keer het onderwerp aan tafel gehad... wat zijn nou de verschillen tussen mannen en vrouwen. En de meeste wetenschappers die hier zitten... proberen mij meestal wijs te maken dat de verschillen eigenlijk minimaal zijn. Ja, die zijn, die zijn er wel, maar die zijn vaak door ja, factoren, opvoeding, noem maar op. Maar niet ja. aangeboren. Maar Op dit punt is dat dus wel een aangeboren iets. Nou, de reden voor stressgevoeligheid kunnen natuurlijk legio zijn. Hè? Je ja. kan heel veel op je bordje krijgen. Ja? Uh, een van de factoren waarin man en vrouw van elkaar verschillen... is hoe neurotisch je bent, hoe precies, ja. hoe hoog je eisen liggen. Dus als je eigen eisen heel hoog liggen... Uh, en dan ben je continu aan het falen. En als je dan ook nog allemaal dingen tegenkomt uh, uh, die heel stressvol zijn, waarvan je denkt: van ja, dat is mijn eigen schuld, want je bent verantwoordelijk voor je eigen succes, dus ook voor je eigen falen. Ja, ja dan legt dat een, een hele loodzware druk op je. Ja, liebertje. Gaan, ja, gaan we het oplossen, die burn-out? Of denk je dat het alleen maar erger wordt? Nou ja, een genetische print om me, me drukker te maken dan nodig is, hoor ik hier. Maar ja. heb je, maar heb je jij hebt het ook wel een beetje of niet? Je bent een stressvogeltje. Dat valt wel mee, volgens mij. Ja, je hoort vaak ja, ik dat ben vrouwen wel heel dingen druk, serieus zijn nemen met de mannen. Is dat een, of is dat een totale platitude? Hmm, dat... Weet ik niet. Nee, het zou best kunnen. Ik, ik heb het nog nooit zo, uh, gezien of het, of het gedoetst is. Okay. Ah, ja. Dat weet ik niet zo goed. Het is ik voor was... mij veel complexer, denk ik, wat dat betreft. Want ja, als, als vrouwen meer moeten presteren om op het, om hetzelfde niveau te bereiken dan mannen... dan staan ja. ze, ook al denken ze het zelf... Oh ja. ook al is het, he, maar ook als het waar is natuurlijk... dan staan ze veel meer onder druk om te presteren. Dus die, als dat jij is... zegt, neurotisch het neurotische het idee... Die, je moet perfect zijn, ja, je moet perfect zijn... want uh, als, ik, als ik gelijk ben, dan kom ik er niet. Ik moet beter zijn. Ja. Nou, interessant is ook dat in Nederland en België... de burn-out cijfers gelijk zijn... terwijl ja. veel meer mensen in Nederland part-time werken. Dus alleen het werk is het ook niet, hè? Nee. En ik las ook in, in 1900, ja. was de gemiddelde werkweek... Uh, Zes uh, hmm. keer twaalf uur, hè, voor, voor een man. Plus 50% van de vrouw was ook nog dienstbode op ja. dat moment. Hè. Dus, dus puur de werkdruk. Het is ook meer dan de werkdruk. Ja, maar maar de als je ook jezelf... voor de kinderen moet zorgen... en voor je sociale contacten ja. en al je andere dingen moet regelen... Ja. Ja. Daar en en mensen die, apart die nu in de auto, auto zitten en zitten te luisteren... Um, wat zijn de signalen nu? Zit de auto even aan de kant? Wanneer ja. uh, nou, als... weet je dat het te laat is? Nou, als je de auto aan de kant moet zetten, is, is het te laat. Uh, maar wat dus... is het laatste moment dat je gewoon eigenlijk verstandig kan ingrijpen... en erger kunt voorkomen? Maar vaak... Nou, het is belangrijk, vaak zien mensen het zelf en hun omgeving ziet het ook. Ja, ja. Dus je slaapt slechter, je wordt, wordt middelen in de nacht wakker, zweten, ja. je wordt zachterreiniger. Ja. Je, je hebt niet meer de rust, je bent heel prikkelbaar, je zit continu ben je in de weer, je leeft een beetje in een koker. Nou, als je dit soort signalen uh, hebt, je hebt het heel vaak. Kijk, die 1 hm. op de 6 Nederlanders die burn-out-klachten heeft, dat hm. zijn mensen die vaker dan enkele keren per maand dat hebben. Zo wordt dat gevraagd dat nu. Maar als je dat bij jezelf herkent. En je dan vraag je aan, je aan je partner of aan je omgeving. Als dat zo is, geef mij alleen een seintje. Hmm. En ga dan bij jezelf na. Van ja, waar komt dat door? Hè? Maar zijn er, los van bijvoorbeeld, hè, er is een uh, verschil tussen mannen en vrouwen, zijn er ook nog andere eigenschappen bij mensen die vatbaarder zijn? Bepaalde beroepsgroepen of bepaalde. Ja. Aangeboren dan wel aangeleerde eigenschappen. De, uh, waar de druk ook reëel hoog is. Dus als het onderwijs of, of artsen dat, dat, uh, of studenten. Ja, dat, dat zijn de studenten ook. Dat Studenten, mijn tijd niet Dat is een hele andere tijd. <laughs> Hebt u het zelf ook? Zijn de psychiater, jurist, farmaceut, arts enzovoorts enzovoorts? Ik bedoel, doet zoveel. Ja, natuurlijk. Nee, nee, het het het zou het ziet toch... er zo uitgeslapen? Uit. Nou, vandaag misschien wel. Ja. Het is natuurlijk ja. een, een, een paradox. Maar ook de stressonderzoeker die de gouden tips op de radio geeft, heeft zelf ook wel eens last van stress. Ja, dus toch. dat hoort er ook gewoon. Bij. Dus ook, okay, ik, ik heb er wel eens last van. En ja, dan moet ik ook al maar op tijd bij zijn om daar wat aan te doen. Even een rustgevende gedachte. Dank, psychiater Christian Vinkers Verbonden aan, de aan het Universitair Medisch Centrum te Utrecht. We oh, komt bijna aan het einde van deze uitzending. Even de hype van volgende week. Uh, Piek Vossen, wat zou een hypeje worden? Nou, ik dacht van, uh, het is uh, eigenlijk, uh, de natuur is uh, laat dit jaar... in plaats van uh, vroeg. Ja. En dat gaat... Uh, Trump uh, gaat een tweetje de wereld insturen. Dat, dat, uh, dat die climate change wel. gewoon <laughs> onzin is. Natuurlijk. Ja, ja dan is dat natuurlijk inderdaad een weekje of twee later. Door, door ik, de voorjaar. Voor mijn gevoel bemaakt. wel, ja. Ja? Iedereen snakt naar het voorjaar. Oké, okay, ja, nee, dat, dat hebben we inderdaad. De ontkenners zeggen altijd: als het sneeuwt, zie je wel. Het is toch nog steeds koud, dus waar gaat het over? Ja, dat zou zomaar kunnen. Maar het zal niet de eerste krankzinnige tweet zijn die die, die, die verstuurt. Nee. Um, ja, vinkers. Nou, er was van de week veel te doen over de regeldruk in de zorg en dat we heel veel regels hebben. Ja. Dat merken wij als psychiaters ook. En uh, de psychiaters zijn eigenlijk de grootste medische beroepsgroep... en heel trots op hun vak. Dus de, alle psychiaters zijn heel trots op hun vak. En over een week of twee komen we met z'n allen bij elkaar voor een congres. Mm -hmm. En ik denk dat heel veel psychiaters ook voelen... dat ze een beetje autonomie aan het verliezen zijn. Ja. Dat ze heel veel regels hebben. Maar dit is ook iets wat je al jaren hoort. En er zijn allerlei initiatieven om die regeldruk minder te maken. Maar dat, ja. Ja. lukt dat? Nou, maar misschien komen ze wel Hugo, over een paar weken gewoon... Hugo in... de Jonge, die minister zegt, kom erop. Ik schaf ze wel af, hoor. Ja, nou, dat zou... ja. maar dus misschien komen over twee weken wel de psychiaters... vanuit een hele positieve grondslag in opstand. Zou om, te om te zeggen, het moet anders. Het zou fijn zijn. Vanuit een positieve uh, houding. En ja. dat alle gekken gewoon op straat lopen dan. Dat jullie niet meer behandelen. Nee, nee, niet ten koste ja. van de patiënt. Nee, ja. nee, nee, nee, natuurlijk niet. Dat zouden ze nooit doen. Diebertje keiper. Wat, wat zou jouw hype zijn volgende week? Ja, mijn hype van de volgende week. Ik, er is een spannende tijd momenteel voor het Militair Bondgenootschap de NAVO. Met name over de nog steeds woedende uh, burgeroorlog in, uh, in Syrië. Want Frankrijk en Amerika staan eigenlijk lijnrecht tegenover... tegen een van de oudste uh, NAVO-bondgenoten Turkije. Ja. En de NAVO bestaat in het jaar 69. Maar ja, ik, ik, ik vraag me af of ze in deze, deze setting uh, de 70ste verjaardag nog wel halen. Ja, maar dus maar... hoe lang blijft Turkije in de NAVO? Het ja, wordt de komende maar... weken heel spannend. Denk nou, nee, maar ze kunnen niet Turk, ze gaan hem niet laten gaan. Goed, we, we, we gaan het zien. Uh, in ieder geval deze week verwacht ik nog geen wereldoorlog, want dat zou ook <lacht> wel een haakje worden. Uh, we gaan u natuurlijk niet verlaten zonder de volgende rubriek. Lieve Jord. Graag de heer uh, Dr. Kelder. Zelfs nu ik uh, ziek in uh, mijn koorts in bed lig, neem ik de moeite om uh, te bellen. En uh, eerst te zeggen dat ik vind dat u een zeer kwaliteitsvol, belangrijk en zwaardig programma maakt. 0657 504448. NPO 1, het nieuws van alle kanten. Ja, ja, zeggen wij dan altijd thuis, vooral vanaf de linkerkant. Ik vind echt helemaal de bom. Vooral als het doorgaan en ik kan niet wachten tot het volgende week zaterdag is. Doei! Nou ja, voelt u. Wilt u ook de onbedwimbare oprisping om ook eens even door mij heen te praten... want dat doet meestal bij anderen. Of liever heeft u een inhoudelijke suggestie voor dit programma... u gelieve een berichtje te sturen aan 06-575-04448. En dan graag bedank ik mijn tafelgast hier... voor hun heldere en onnuchterende bijdrages, Zeker ook Diewertje. Graag snel tot ziens hier. En hierna is het woord aan Max van Wezel... en het journalistiek onderzoeksprogramma Argos... van de vrijzinnige protestanten... Het NPO Radio 1. Gerard Reven. Elke ongewassen aap ziet s'avonds reeds zijn smol op de tv. Een grootschrijver, maar daar liet hij zich, naar eigen zeggen, niet op voorstaan. Toch is zelfpromotie belangrijk. We vinden ons zelf heel individualistisch, maar dat zijn we helemaal niet. Mensen zijn ongelooflijke kuddedieren. Deze week in Radiodoc de documentaire Dubbele Agenda over de noodzaak van subtiele psychologische spelletjes om jezelf te promoten. De meeste mensen zwijgen te veel en zijn te bang om spaak in het wiel te steken. Morgenavond om 9 uur in Radio Doc Dubbele Agenda. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten.